Wat de strengere EU-sancties moeten inhouden is niet duidelijk. Sinds juli geldt er al een importverbod voor Iraanse olie... en ook mogen er geen zaken meer worden gedaan met Iraanse banken. In China is het dodental door de aardbevingen opgelopen tot zeker 80. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Het zuidwesten van het land werd gisterochtend opgeschrikt... door een reeks aardbevingen en naschokken. De Chinese premier Wen Jiabao is op weg naar het bergachtige en geïsoleerde gebied... Bijna 7000 huizen zijn verwoest en ruim 400.000 huizen zijn beschadigd. Hulpverleners kunnen sommige afgelegen plaatsen niet bereiken... door de schade die de aardbeving heeft aangericht. Het gebied in het zuidwesten van China wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2008 kwamen bij een zware beving bijna 90.000 mensen om het leven. In Mexico heeft de politie een wapenarsenaal ontdekt... nadat een scholier een pistool mee naar school had genomen... De politie viel het huis van de negenjarige jongen binnen en vond onder meer 13.000 kogels, pistolen, automatische geweren, kogelvrije vesten en geldtelmachines. De politie in de noordelijke stad Hermosilo was gewaarschuwd door de schoolleiding. Scholieren hadden aan docenten verteld dat hun klasgenootje een wapen in zijn tas had. Zijn ouders zijn waarschijnlijk betrokken bij een van de vele drugskartels in Mexico. De jongen van negen is overgedragen aan jeugdzorg.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 Goedemorgen en welkom terug bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. Het VPRO-programma Woord. We zijn nog steeds aan de Nijl. Voor de luisteraar die het vorige uur gemist heeft. In 1984 maakten diverse verslaggevers van de VPRO-radio een lange reis langs de Nijl. En vertelden het verhaal van de rivier en van Afrika. We maken ten opzichte van het vorige uur een sprong in de tijd... en belanden in Khartoum, waar de verslaggevers tot hun grote verdriet niet echt vooruitkomen. Zoals Jan Donkers uitlegt. 19 januari 1984. Twee weken zijn we nu onderweg... En voorlopig zitten we hier in Khartoum zo vast als een huis. Vanuit alle kamers die we in dit door Grieken gerunde hotel bezetten... worden de telefoonlijnen constant bezet gehouden. Kenners van Soudaan voorspelden ons een wekenlang oponthoud in de hoofdstad... en we willen er alles aan doen om dat tot hoogstens een paar dagen te beperken. Zo boeiend is het hier ook niet. Djoeke en Kiki hebben nu officieel hun visum voor Ethiopië. Maar daarmee is het werk voor hun niet afgelopen. Voortdurend lopen uit hun land weggevluchte Ethiopiërs de deur plat bij de dames. Het leven van een banneling in Khartoum is te monotoon om zo'n kans te laten schieten. De overige vier razen in gedeukte gele taxis van ministerie naar ministerie. Er dient toestemming te komen om naar het zuiden van Soudaan te gaan. Maar de berichten daarvandaan zijn steeds grimmiger. Het dreigt een burgeroorlog. Opstandelingen kunnen elk ogenblik de aanval inzetten. De zwarte bevolking uit het zuiden is de overheersing door het islamitische noorden beu. En hoe leuk de diverse heren op het ministerie de VPRO Nijlreis ook vinden... ze zien liever geen vier journalisten daar langs de Nijl. Wat er tot nu toe in zuid soedan gebeurd is... heeft men aardig voor het westen verborgen weten te houden. En er is deze regering veel aangelegen dat zo te houden. En dus verbijten we ons slenterend door de uitgestorven straten... van het alcoholloze Khartoum. Het is vrijdag, maar wat doet het er toe? Ik zei, het is vrijdag, maar... Wat doet het ze toe? We zitten alweer een aantal dagen in Khartoum. Ronald zegt er altijd bij: Khartoum, de hoofdstad van Soedan. Maar dan weet je in Nederland volgens mij nog niks. Want wie had er ooit van Soedan gehoord en wie van Khartoum? En we zijn zo lamlendig geworden dat we nu net teruglopen van een bezoek aan een Amerikaanse club. Ronald en Ton met een opgerold handdoekje onder hun arm. Want we hebben gezwommen. Want je moet wat tijdens het wachten: wachten op permissie, het wachten op weten waar precies oorlog is wacht op te weten waar geen oorlog is. Het wacht op te weten wat er nou overdreven is en wat er niet overdreven is. En zo crossen we dit hele dorp, wat dus een hoofdstad is, door. Van Holt naar Her. Met weinig meer te doen dan dit, dus. De Amerikaanse club. En nu op zoek naar een taxi. Het schijnt een van de gunstigste maanden te zijn om uh, Ghartoum te bezoeken. Het is heel houdbaar, Het is eigenlijk te koud om te zwemmen, vond ik. Overdag een graad of 22. s avonds koud. Flink koud. Is het niet te koud om te zwemmen? Ja, iedereen roept dat het hier een, een koude, koude golf is. Nou, Het, is een, het was hier vanmiddag zo'n 25 à 30 graden. Prachtig weer. Ik denk dat je in Nederland misschien 15 of 20 van dit soort dagen hebt. En dan geniet iedereen ervan. Ik vind het heerlijk weer. Fantastisch. Maar wie ook spreekt hier... Het is koud. Nee. Zeg eens. Vind je? Gartoum? Het is jouw hoofdstad. Het is jullie land. Gerard Jacobs en jou? Nee. Mijn hoofdstad. <laughs> hoofddorp in het... Uh, ja, ik vind het een dorp. vind het één groot dorp. Het is... Ik ah, wow, hier het stukje waar we nu toevallig lopen, ziet er prettig uit. Maar het is een stad met... Uh, ja, in het, in het duurdere deel wat, wat geasfalteerde wegen, maar verder stoffig. Uh, ongeplaveide wegen, zand, kuilen. Vele ellende. Als je eventjes buiten, buiten de, de, de wat duurdere wijk bent, kom je overal ellende tegen. Waarvan het voornaamste? Waarbij ik geen verkeerde indruk van jou wil geven? Uh, het voornaamste is dat. <lacht> dat ik toch weer getroffen word dat s'avonds op straat overal mensen liggen. Oh. Nee, je wil iets anders vragen. Ja, ik dacht uh, geen drank hier. En jij ja. toch de grootste innemer van het gezelschap? De sharia, dat is de islamitische wetgeving, is in september ingevoerd. Nou, een van de dingen... Geen drank? Geen drank. Ze hebben voor uh, miljoenen, miljoenen ponden uh, in de Nijl laten lopen. Wordt ook heel kleurrijk beschreven hier door het persbureau. Uh, als niet-islamiet die betrapt zou worden, krijg je 25, 25 lesjes, 25 zweepslagen. Dat schijn je als westerling nauwelijks te overleven, heb ik me laten vertellen. Tien kunnen we nog verdragen. En als de burger dan een potje van maakt en niet meer zo hard slaat, kunnen we, het, uh, kunnen we het redden. Dus je laat het wel. Ja, ik vind het ook wel lekker om het te laten. En weet je waarom? Ik wil altijd afvallen op dit soort reizen. Maar af nee. en toe, taxi, taxi, taxi. Af en toe denk ik moet hier toch een zwarte markt zijn. Ik, ik ga wel achterin. Gaan jullie me met z'n tweeën? Ja. Nou, uh, 2 404. Drie achterin twee voorin. En mijn ervaring leert dat het niet op te nemen valt met al die ramen open. Het met er met Ronald net over gaan doen. Waarvan we nu volgens mij echt in het hartje, in het centrum staan. En op zondag, het is totaal uitgestorven. Het is helemaal leeg op straat. Je ziet drie mensen lopen en verder is het een totaal slapende stad. Rolluiken troef. Als je hier zo langs deze winkelstraat kijkt: zandweggetje en zo'n soort galerij met pilaren. Oh. En alleen maar rolluiken. Alles ja. naar beneden dan. Ja, ik had me wel een beetje anders voorgesteld. En uh, ik kan er wel onder vier ogen, wil ik daar wel nou een verhaal over vertellen. Had je, wel, had je een voorstelling van haar toen? Nee ik, had, nee, ik had geen voorstelling. Maar het verhaal speelt dus in de jaren 69, toen ik net bij de VPRO werkte en mijn eerste grote reis mocht maken en toen kwam ik in Algiers, daar was het Pan-Afrikaanse festival aan de gang. En uh, ja, het was natuurlijk ongelooflijk om... Uh, door de VPO uitgestuurd te worden om daar naartoe te gaan. Daar kwamen alle groepen uit heel Afrika optreden. Het was een cultureel festival, maar het was verder ook een bijeenkomst van alle bevrijdingsbewegingen. Ik, ik uh, ging er overdag en s'avonds en s'nachts, we gingen maar door. Dus ik denk dat ik lichtelijk high was. En ik ontmoette in het hotel waar we waren. Dus ook uh, mensen die kwamen je regelmatig in de lift tegen. Het waren allemaal zo vriendelijk, anders ook mooie ogen. Dus uh, ja, ik... Uh, ik kwam in aanraking met een aantal uh, mensen, onder andere ook een meneer uit de Soudaan. Het was een schilder. En wat natuurlijk ook heel bijzonder was, was dat die mensen heel attent waren. Iets wat in de jaren zestig in Nederland onder Nederlandse mannen nog niet zo erg gebruikelijk was. was als, je, als je in je hotel kwam, kwam, dan was daar een grote schaal met vruchten, met een briefje. En of je kreeg uh, op, op straat ineens van iemand een zo'n... Zo, zo. Uh, Bloemenketting aangeboden van Jasmijn Bloemen, nou ja, dat, dat was fantastisch. Dat had niet echt veel gebeurde in Nederland He? in die tijd. Nee, dat gebeurt nog steeds niet zo erg veel. Maar dus ja, ik vond die meneer dus heel aardig en ik had ook nog een andere meneer leren kennen. En ik, ja, ik vond ze allemaal even fantastisch. Dus ik was echt gek met Afrika. En toen uh, een paar keer met hem opgetrokken en uh, laten we zeggen, leuk een avond uit geweest. Er ontstond iets moois. Uh, nou, ja. <laughs> hij had hele zachte, uh, mooie ogen. En hij was heel, heel vriendelijk. En toen uh, weet ik nog dat we afscheid namen. En dat hij zei: Goh, mm, I would like to take you to Cartoon. En ik had voor even zo even zo'n flits van. Mm, ja, hè. Ander leven. Zo echt helemaal. Uh, Kappen en opnieuw in Afrika. Dat is mijn hele leven hoor. In Khartoum. Ja, in Khartoum. En ik had daar absoluut geen voorstelling van. Maar het leek mij toch wel iets heel bijzonders. Misschien dat ik daar hoog flats of zo. Of, of, en een heel spannend leven. Ja, het is zo absurd als ik nu van boven van het hotel naar beneden zit te kijken. En aan dat verhaal denk. Het is... Het is niks meer met zwarte ogen en... Uh... Prachtige attenties dus, dus te maken. Zinnig hoe, hoe je dan droomt en fantasieën hebt en dan nu die stad ziet, He? jaren later en dan gewoon de straten met, met zand en, en modder en rotzooi en een paar geasfalteerde wegen en op zondag dus helemaal niets te doen, maar de rest van de week ook niets. En ja, ik heb ook, uh, ik, heb ook... ik ben er dus nog niet tegengekomen. partij valt niet meer te keren we gaan voor de tweede keer afscheid nemen We zijn 14 dagen geleden vanuit nederland vertrokken en een week geleden in asmaan hebben we paul abers en kees slager achtergelaten en nu precies na twee weken is het zover we staan als een beetje verlegen schooljongens en meisjes rond elkaar heen kiki en joeken gaan linksaf hier want we staan op een befaamd historisch kruispunt al zou je dat wat verkeersgeluid niet zeggen van, <laughs> echt wij. <waar. laughs> ik vind het uh, een raar moment. Achter ons ligt Egypte. Achter ons. Op de rugzijde ligt Egypte. Aan de linkerarmzijde gaat de Blauwe Nijl. Die is ook blauw. Rechts de Witte Nijl. Dit is het moment van scheiding, dat kan niet anders. En dan wat is gebeurd, is beslissen van waar je nou de bronnen gaat zoeken. Jullie, ja. Ethiopië. hebben het toen. Ja, verdiept in die ene idioot die gewoon linksaf sloeg en zei rechtstel niet mee, die witte Nijl. Ja. Nee, hij is van de andere kant begonnen, zodat hij dacht dat hij de bronnen had van de Nijl. Hij is in Ethiopië begonnen vanaf uh, de zee. En toen had hij de bronnen van de blauwe Nijl gevonden met ontzettend veel moeite en ingewikkeld. Bruce heette die man. En toen uh, kwam hij dus uiteindelijk over land terug. kwam op dit punt en besefte dat hij dus, hoewel hij de bronnen had gevonden, de bronnen van toch een zijarm had gevonden. Ja, maar hij deed ook net alsof hij dat andere niet zag. Dus hij bleef gewoon recht doorgaan en keek gewoon helemaal niet naar wat hier gebeurde. Dat kan ik me, me ook zo goed voorstellen. Als je daar jarenlang gezocht hebt naar die bronnen, dat je gewoon dan ook niet meer nog eens even kijkt van hé. Hey, daar komt iets ja, anders aan. Het wel. Alleen het moest meteen verdrongen worden dat besef natuurlijk. En, want hij zag daar opeens een brede rivier, die witte Nijl aankomen. <lacht> Niet lullig. Echt vreselijk. Terwijl die man er bijna in gebleven was toen Een vreselijke ontbering had geleden in dat land. En heel erg treurig. Toen kwam hij terug toen geloofde niemand hem überhaupt nog dat hij ooit in Ethiopië was geweest. Dus ja, dat was helemaal ook Fantastische verhalen over. Dat, uh, wel, dat wat hij schreef eh, nauwelijks gelopen werd, nauwelijks gepubliceerd werd. En dat men jarenlang grappen gemaakt heeft over deze man. Zelfs een uitgave heeft gemaakt van de verhalen van de baron van Münchhausen. Opgedragen speciaal aan hem. Omdat hij echt zo'n ongeloofwaardige figuur was. Hebt... Meer dan twee eeuwen geleden ja. Hij ja. was wel een van de eerste. <laughs> Topografisch gezien, ja. voor de, voor de uh, minder met kennis bij hebt te luisteren, ligt achter ons dus Cairo, ja. uh, linksaf ga je naar Ethiopië en rechtdoor ga je naar Uganda. Nee, uh, rechtsaf ga je naar Oeganda. Ja, zo, rechtdoor, uh, ja, min uh, of meer. Rechtsaf. Ja, nee, wij slaan wel echt af. Jullie gaan eigenlijk rechtdoor. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, zo ligt het wel ongeveer. God, ik vind het wel erg van deze reis steeds het afscheid nemen, ja. weet je dat? Nee, dat dat ik ook... meen, meen ik serieus, want ik vind het echt, uh, ik ben zo slecht in afscheid nemen, we wegrijden de trein is ook echt maar onmiddellijk geveld door een, door een golf van weemoed, wie het ook is ongeveer. Dus we hebben dat nu in Egypte alweer meegemaakt, uh, uh, zij in de ene trein terug naar Cairo, wij de andere kant op, dat vond ik al, uh, ja. Ik heb geen idee wat jullie tegemoet gaan. Nee. Qua Ethiopië, ja, probleem. <laughs> problemen. Ben je wat wijzig geworden laatste dagen, hoe erg het ja, gaat worden? Ja, u wel. In een taxi bijvoorbeeld uh, kan je bijna niet tegen elkaar praten, omdat dat zeker iemand is van of de geheime dienst of van de overheid. Een dienst van de overheid. Al mijn aantekeningen, die moet ik achterlaten. Ik moet mijn agenda doorpluizen, of ik daar geen dingen heb staan die, uh, nou, die, die je gewoon verdacht maken, waardoor het nog moeilijker is om daar... Uh, te werken. We moeten zo neutraal mogelijk aankomen. Al mijn bandjes en, en, en foto's die ik tot nu toe gemaakt heb uh, aan jullie meegeven. Gebeurt er nog wat op ontwikkelingshulpgebied? Vanuit Nederland? Ja. Jawel, we hebben wel contacten met een aantal Nederlanders die daar zitten. Die zitten op dit moment eigenlijk allemaal in, uh, in de hoofdstad, Addis Ababa zelf. Omdat uh, al die projecten die er op het land waren, zijn eigenlijk allemaal langzamerhand teruggetrokken. Omdat die dan weer in gebieden lagen waar uh, de guerilla's uh, optrokken, op oprukten. Dus dan was het weer het gevaarlijk, moesten ze weer weg. Ja, wat zit, zit voornamelijk in, in de gezondheidszorg. Er zitten een aantal fysiotherapeuten, er is een uh, lepra-centrum waar veel Nederlanders zitten, wat door Nederlanders is opgericht. En uh, voornamelijk in, in die sector, maar er zitten niet zo gek veel Nederlanders. We geven dus ook niet direct uh, hulp aan uh, Ethiopië. Allemaal via de Verenigde Naties? Um, ja, of, of um, van die mensen die zitten daar via de Stichting Nederlandse Vrijwilligers en... Uh, en, en dat soort dingen. En, maar verder zijn wat, wat er aan hulp daar binnen gegeven wordt is inderdaad allemaal westers, EEG, Amerika. Dan. En de Russen Die leveren de wapens. En de bronnen van de Nijl zijn die nog van de Ethiopiërs of zijn die uh, van de Kubanen? <laughs> Hoe bedoel je? <laughs> nou, de bronnen van de Nijl die liggen uh, dus bij het Tana meer Dat is ten noordwesten van, van Addis. En daar kunnen we hoogstwaarschijnlijk wel naartoe. Dat is een gebied wat, euh, nou, nog niet, wat niet op dit moment een direct gebied is. Waar heel veel Kirillia-activiteiten zijn. Dat ligt dus nog iets noordelijker. In Eritrea en Tigray. En dat gebied bij, bij Kondar, dat is op dit moment wel ook weer een heel treurig gebied. Heel veel droogte, heel veel armoede en heel veel distributiepunten van voedselhulp daar in de buurt. Dus dat is een gebied waar we elk nou geval naartoe willen. Naar ja. de bronnen. Wie zoent het eerste Ronald. Ja, is goed. Nou, nee, wacht even. Oh. Ik vind dat we eerst even moeten kijken. Dit is Soudaan, islamitisch land. Jij bent verantwoordelijk voor alle legale aspecten van ons verblijf hier. Kan je zoenen in Sudaan? In het openbaar. Ook Op... eh, onder de brug. Vijftien, uh. zeven slagen. We zijn proberen Khartouma te verlaten, maar dat is, uh, dat is niet echt eenvoudig in dit land, geloof ik. Want we, we zitten in een bus en die bus die moet vertrekken naar uh, uh, Kadarev en Kassela, wat ons betreft. Het is wel een ongelooflijk ding, hè, die bus. Het is meer een soort van uh, oorspronkelijke soort vrachtwagen of zo lijkt het wel. Of zo'n hele ouderwetse Engelse bus lijkt het eigenlijk meer op van buiten. Weer uit 1920 schat ik. 1930. Maar die banden hier, in die autobus hiernaast, daar is het profiel niet helemaal... Uh, erg diep meer, dus daar zit ik steeds aan te kijken, en maar te wensen dat het bij ons wat beter is. Maar ik heb er niet zo erg veel vertrouwen in. Op die weg waar wij naartoe, waar wij gaan rijden, schijnen ook ontzettend veel ongelukken te gebeuren. Dus ik zit voortdurend te denken van, als we in een goede bus zitten. Het is inmiddels uh, iets van, nou, al over half acht in de ochtend. En uh, wij zitten al vanaf uh, kwart voor zeven of zo in deze bus. Hij zou om zeven uur vertrekken. Uh, ongeveer 25 minuten, hé hey, hé. Hey. We gaan, we gaan. Ja, het is te vroeg gepiept. Want ongeveer, ik wou net zeggen, 25 minuten geleden gingen weliswaar de chauffeur achter het, uh, achter het stuur zitten. Maar toen kwam vervolgens weer het ingewikkelde spel, wat we hier wel eens vaker in de, in de trein en de bus hebben meegemaakt. Uh, van iets minder plaatsen op... Iets te veel verkochte plaatsbewijzen. De strijd erom wie dus de dubbel verkochte plaats wel of niet mag hebben. Op dat moment heb ik me zitten te bevelen. Want er was weer zo ontzettend veel te zien. Ongelooflijk. Zo leuk als die mensen ook met elkaar omgaan. Die ene man die dus steeds van zijn plaats werd weggestuurd. Die bleef er heel vrolijk onder. Ja, af en toe verhief hij zijn stem wel even. Maar zeiden anderen weer van, nou dan kom je toch hier zitten. Of je gaat op de grond zitten. Even kijken of er al een oplossing voor hem gevonden is. Nee. In de bus links van ons was ook een heel mooi gezicht. Zat had al de tijd dat wij zaten te wachten. Een hele dikke man, prachtig weer in allemaal van die witte windvols gehuld. Als een soort hele relaxte dikke scheik hing die met één arm uit het raam van de andere bus. Om ons een beetje zo te bekijken, het leven te bekijken. Zie je, allemaal. Ja, je moet je daar voorkomen aan overgeven, hè? aan dit uh, ritme. Wil het nog iets worden? We moeten tussen de vier en de zeven uur in deze bus. Onduidelijk hoe lang. Ja. Het zal eerder 7 à 8 zijn dan 4. De bus vertrekt. 180 kilometer langs de Blauwe Nijl tot aan Wat Medani. En dan ruim 200 kilometer door de kale woestijn naar het oosten. Naar de provincieplaats Darf. Niet bepaald de snelste route naar Ethiopië. Maar Kiki en Djoeke willen een kant van Ethiopië zien. Die ze, eenmaal in Ethiopië zelf, niet meer te zien zullen krijgen. In deze oostelijke streek van Soedan liggen 23 kampen van het hoge commissariaat... ...voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties, waar zo'n 100.000 Ethiopiërs worden opgevangen. In totaal wonen er 650.000 Ethiopische vluchtelingen op Soedanese grondgebied. Ze komen aan in het kamp Tawawa, een uitgestrekt dorp in de bruine gele vlakte... ...met een groot marktplein, kleine winkeltjes en straten met hutten van leem onder een rieten dak. De 17.000 bewoners van het kamp wonen daar vaak al jaren... ...en zijn voor een deel ook van plan in Soudaan te blijven. Ze lopen wat rond, drinken thee in een café of zijn aan het werk in enkele bedrijfjes. Er zijn ook grote problemen in het kamp en dat is te zien bij het ontvangcentrum... ...het kantoor waar de nieuw aangekomen vluchtelingen geregistreerd worden. Ze komen uit Tigre, de door droogte en honger getijste noordelijke provincie van Ethiopië... ...waar de bewoners vechten voor onafhankelijkheid. We zijn nu in het... Uh... Op de plek in het kamp waar de nieuwe mensen ontvangen worden en waar ze geregistreerd worden. En we zijn nu met een van de mensen, die, uh, een van de counselors die hier werkt. Hij, laat, uh, hij brengt ons nu een kantoortje binnen op de binnenplaats. En voor de deur van het uh, gebouw zit het dus inderdaad vol met mensen die net aangekomen zijn. Ontzettend uh, in groepjes gehurkt op de grond zitten in lompen gekleed en ja, heel, heel desolaat ziet het eruit, hè. Maar... Ik probeer wat foto's te maken, maar ik durf het eigenlijk bijna niet, weet je. Ik vind het zo vervelend om die mensen ja. die er helemaal uitgemergeld uh, uitzien dan uh, te portretteren. Ja. En ze willen het ook eigenlijk zelf niet, maar ja, het is, ja. <laughs> het is een beetje een moeilijk dilemma. Ja. Dit is een, een formulier wat ze, wat ze gebruiken. Um, dus, een, een intakeformulier, zeg maar, zoals wij dat ook noemen. En dat begint dan. So it, it, it starts with the name. En all the. where they come from. Case classification. New arrival. Het formulier wordt dus gebruikt voor, voor twee of drie mensen tegelijk, of soms wel vier. En dat zijn dan de groepjes die samen gekomen zijn, die vanuit dezelfde achtergrond, hetzelfde dorp komen omdat uh, um, met 200 nieuwe mensen per dag er geen tijd is om iedereen individueel uh, te counselen... en zo'n intakeformulier voor op te, op te stellen. Um. Op dit papier zie je dat er drie mensen zijn uh, ingeschreven. één van 37, één van 25 en nog één van 25. Ze zijn allemaal getrouwd en ze zijn, zijn alle drie christenen. Ja. Ze zijn hier al vijf dagen in de Soudaan. en Ze zijn allemaal amhaïs ja Oké, noot Ja, ja En uh, voor deze drie, op dit formulier geldt bijvoorbeeld um, De eentje woont met zijn ouders en die andere twee heeft, hebben een vrouw De een ervan heeft ook drie kinderen Ze hebben geen enkel eigen bezit en ze, ze werken op een boerderij En dat betekent dus dat ze hun vrouw uh, achtergelaten hebben want dat staat dan ook bij van waarom zijn ze hier gekomen. Dat is dan uh, looking for work and return back home. Dus werk vinden en dan uh, uh, terugkeren met wat geld. Zodat, uh, ja, zodat die vrouwen en die kinderen weer wat geholpen worden. Maar die blijven dus achter in dat droogtegebied waar al vier jaar droogte heerst en waar dus niets te eten is. Ja, dat vind ik een beetje raadselachtig, maar dat kan waarschijnlijk niet anders. Ze kunnen ja. de grens niet overkomen met die ja. drie kinderen. Ja. Maar misschien is ook een van de redenen dat zij dus uh, ja. automatisch eigenlijk uh, lid zijn van die TPLF, van die uh, Tigray People. People's Liberation Front. Ja. En dat het voor hun dan ook dus gevaarlijker is om daar te blijven, omdat zij moeten ja. vechten tegen ja. het uh, Ethiopische leger. De... De counselor is nu weer aan het werk gegaan en terecht. Want uh, ik voel me ook wat bezwaard om zijn tijd te nemen. Terwijl uh, hier voor de deur van het uh, reception center. Dus ongeveer, nou, dit zijn toch zeker honderd mensen die hier nu zitten. Die zitten allemaal op de grond. Soms gehurkt of gewoon op hun uh, billen. En uh, ze zijn echt allemaal gekomen in, in ja, nauwelijks kleren meer gehuld. Uh, die zitten dus te wachten om hier binnen geregistreerd te worden. Op zo'n formulier ingevuld te worden zoals we dat net gezien hebben. En uh, sommige van hun kunnen ook maar kleren krijgen, want er is ook een tekort aan kleren. Dan krijgen ze 10 pond. En uh, ja, uitsluitend de mensen die uh, heel duidelijk in een, in een, in een, in een, tot een categorie behoren... ...die niet voor zichzelf kunnen zorgen als omdat ze te oud zijn of te ziek of er zoiets mee is. Die krijgen verdere opvang hier. Maar voor de rest krijgen ze dus 10 pond en uh, ja, dan kunnen ze weer gaan. Het formulier is ingevuld en dan het enige wat ze dan krijgen is een uh, advies om, om hoe werk te vinden. Want de, de meeste mensen gaat het er dus om, om hier werk te vinden. Die hebben hun familie achtergelaten in de droogtegebieden in Ethiopië en uh, willen dan zo snel mogelijk weer terug met wat geld. Maar... Hij zei al, het is ontzettend ingewikkeld om op dit moment werk te vinden. Want uh, hier omheen is het dus een, een landbouwgebied, maar met seizoenarbeid. En op dit moment gebeurt er dus helemaal niets op het gebied van uh, oogsten. En, uh, dus er is geen werk te vinden. De boeren die, uh, die wegtrekken, dat, dat kan nog wel vrij makkelijk in de zin van dat... dat... Uh, dat die niet verder niet zo'n risico lopen door hier naartoe te vluchten. Voor die jongens die de militaire dienstplicht uh, ontvluchten, ligt dat heel anders. En dat is een, dat is een enorm risico wat die nemen, omdat uh, de veiligheidsdiensten in al die provincies heel actief zijn. En uh, wat er met je gebeurt als je opgepakt wordt, als je de dienstplicht ontvlucht, is wel duidelijk. Het uh, leidt uitsluitend tot opsluiting, marteling en wellicht uh, tot dood. Dus wil je dat doen, dat is een, een ontzettend risico, dat die jongens nemen. Dus vandaar dat dat er ook minder zijn. Die man zei van, nou, we hebben de laatste jaren een goed inzicht gekregen in wat er in Ethiopië gebeurt. En dat is echt heel zwaar en heel hard en heel verschrikkelijk met uh, die uh, veiligheidsdiensten, die op de manier waarop die uh, uh, dat doen. Hij zei, dat is niet, niet om vrolijk van te worden. Was, hij was zelf in Ethiopië die, uh, uh, ja, daar voorheen in Addis had gewoond, dus uh, hij zei het ook heel treurig, hè? het lijkt me al verschrikkelijk als je zelf inderdaad hier werkt en je ziet wat er met je land gebeurt, uh, want dit uh, te zien wat er hier gebeurt is natuurlijk wel een graadmeter voor, voor wat er binnen in Ethiopië gebeurt. Dat, uh... Het ziet eruit dat ze daar echt maar geen rekening houden met mensen, maar het systeem overeind willen houden en daarbij gewoon de bevolking opofferen. En dan degenen die dan nog het sterkste zijn, die weten dat ze we ontvluchten en de rest blijft achter. Dat zijn meestal de vrouwen en de kinderen, krijg ik zo de indruk. Ik denk dat het werkelijk waar is dat het voedsel wat ze in Ethiopië terechtkomt, dat dat niet de mensen bereikt die het moet bereiken. er is voedsel genoeg en dat wordt zeker, denk ik, Zoals er al heel veel geruchten zijn geweest en zoals we al vaker hebben gehoord... wordt zeker besteed in de eerste plaats om de militairen te voeden. Met het gevolg dat dus die hele droogtegebieden de mensen gewoon aan hun lot worden overgelaten. Dan zullen we aan de andere kant misschien wel een ander verhaal horen. Maar dan hebben we gelukkig dit eerst eens gezien. Honger, geen werk en geen opvang. Ondertussen gaat het dagelijks leven gewoon door, ook hier... Buiten het dorp zien Djoeke en Kiki een groep vrouwen lopen met kinderen eromheen. Bij een uitkijkkost blijven ze allemaal staan en beginnen te dansen en te zingen... waarbij ze gevlochten rieten deksels boven hun hoofd houden. Kiki! nu zijn we erachter wat er aan de hand is. Dat is toch een huwelijk, hè? We dat hadden gelijk. Een huwelijk. We herkenden het nog van het vorige Nubische huwelijk. Toen deden ze, dat gilden ze ook zo. En dan deden ze ook natuurlijk dezelfde bewegingen en die dingen ja. boven hun hoofd. Ja. Maar het is zo dat de vrouwen dus uh, alles klaarmaken voor het huwelijk. De man brengt uh, goud uh, voor, de, voor de huwelijk, voor de bruidsgat neem ik aan. En dan trekken de vrouwen naar één kant van het dorp, naar buiten... Met de, met de bruid ja. en de mannen de andere kant ah, ja. uit. Dan gaan de vrouwen in een grote kring staan en dansen. Daarom keken ze ook zo raar naar ons. Wij hoorden daar helemaal niet. Hè. En uh, dan gaan ze in een kring staan, dansen ze. Ja, ze, en, ze ja. Ja. en de oudste vrouw die, die, die, die vraagt dan aan het meisje of ze wil trouwen. En dan zegt ze ja, ik wil trouwen. En dan kijken ze of zij maagd is. En als ze maagd is, dan halen ze het haar, het schaamhaar, halen ze weg, trekken ze weg bij haar. Dat gebeurt meestal met hars. En dan brengen ze haar terug naar, de, naar het huis waar ze dus met haar man zal wonen. En dan zal het huwelijk worden voltrokken, zo, zo noemde hij dat. Hoe, hoe kunnen ze zien of zij nog maagd is? Nou, als het inderdaad zo is, zoals ik wel eens gelezen heb... dat het gebeurt door de, door de voetvrouw en door de vrouw die de besnijdenis voltrekt... dan duurt hij gewoon met haar vinger door de vagina heen. Ja, zouden ze dat nu net gedaan hebben onder die nee. pas toen wij even niet keken? Oh, nee, ja, keken sorry. ze daarom om zo raar ja, naar ons. Terecht, ja. God. Even ziet het er naar uit dat onze Nederlandse dames hetzelfde lot beschoren is. Waar ben je nu? Hier in de badkamer. In de badkamer. <lacht> Kom binnen. Oh, mooi. Dit is echt een schitterend beeld. Avond in het vluchtelingenkamp. Daar beneden brandt de, de straatverlichting, want er is hier ook elektriciteit. En het is uh, verdomd rustig als je bedenkt dat hier 17.000 mensen wonen. En Kiki staat dus in de, in de badkamer onder een sterrenhemel die zo ongelooflijk mooi is. Echt echt helemaal bezaaid. En lichtgevend daardoor. Zo fantastisch in een ronde koepel boven ons. En uh, Kiki staat dus nu in een klein uh, hutje met een rieten dak. En <tie> zo. Dit is, de, dit is de badkamer. Oh, wat leuk. Met een olielamp. En een douchemuts op. <tie> en een emmer. En een handdoek om. Dit is ontzettend handig. Er is zo'n... Ja, van uh, steen of van cement is er een vierkante bak. En dan neem je van buiten, van een van die drie putten, dan moet je de meest links nemen. Dat is uh, water om je te wassen, die andere twee is drinkwater. Dan neem je zo'n grote emmer vol met water en dan heb je hier een klein bakje erbij. Dus dan zeep je je eerst in en dan schep je met het kleine bakje uit die emmer water en dat gooi je zo over je heen. Maar ja dat kan je dus heerlijk doen omdat de temperatuur zo fantastisch is. Dat uh, het gewoon heel lekker is om buiten zo'n beetje in de open lucht te douchen, ja. zal ik het maar noemen, <laughs> te spetteren. En je hebt ook een, een, een hoe heet dat ding nou? Zo'n jurk? Oh ja, ik heb een jurk gekregen. Jij ook? Zo'n ding nou? De uh, Dat is ontzettend uh, lekker om zo'n lange jurk, een frisse witte jurk zo direct aan te trekken als je er schoon bent. Ja, ik vind het, vind het wel spannend, want eigenlijk mag je daar helemaal niet in want Het is een mannendracht. Ja. <laughs> er worden allerlei uitzonderingen hier gemaakt voor ons. Ja. Onze ja, gastheer zei, van, is lopen. dat niet lekkerder voor jullie die jurk dan die broeken die jullie dragen? haalden ja, haalde nee. er meteen uit een stapel schone was, twee van die uh, witte dingen vandaan. Momenteel, wij logeren dus uh, bij on onze gastheer, de beheerder van uh, dit kamp... ...of een van de... En in, ...in zijn eigen hut... Daar staan uh, drie bedden, en een tafel en verder veel koffers en stapels, kleren en nog wat rotzooi. En daar zitten nu ook uh, drie hele relaxte mannen in, ook van die witte jurken. Die zijn niet binnen, Anders ons ik mijn aan nemen, heb ik het idee. Die daar. En wij schuiven nog een beetje tussendoor. Het is wel eigenlijk wel, ja, toch weer heel anders dan ik me een vluchtelingenkamp had voorgesteld. toch. Sabina, some petal, shaypuna, some payo, banana, anei, ayei, sabi, sabina, sabi, antimetal, any metal, pain in Na een rustige nacht in het vluchtelingenkamp zijn Amsberg en Veniga terug in Gartoum. Het blijkt ondoenlijk om over land, de Blauwe Nijl volgend, Ethiopië te bereiken. Tot aan de Ethiopische grens zou nog wel gaan... maar daarna begint het totaal ontoegankelijke hoogland... wat alleen per ezel of kameel te doorgronden is. Bovendien hebben ze geen visum. Bij aankomst in Addis Ababa, per vliegtuig, zal er hopelijk iemand van de UNICEF op ze wachten. In Gartoum treffen ze twee Nederlandse jongens aan die op weg zijn naar Eritrea, de meest noordelijke provincie van Ethiopië... waar al twintig jaar een onafhankelijkheidsstrijd woedt tegen het centraal gezag. Peter Schothorst en Hans Alles gaan voor het Eritrea-comité in Nederland... een bezoek brengen aan bevrijd gebied. En daar heerst op dit moment grote droogte... en worden twee miljoen mensen met de hongersnood bedreigd. Verstoken van alle hulp. Uh, ja, hongersnood hongersnood op dit moment is natuurlijk overal in Afrika. En op dit moment is uh, wat in Ethiopië en Eritrea gebeurt... Is in een van de gebieden of zo, maar het is... Uh... Toch, uh, zoals het vaak genoemd wordt, een vergeten strijd. wat in Eritrea ge uh, gebeurt op dit moment. En wat ook in andere delen van, uh, van Ethiopië. er zijn er ook een aantal bevrijdingsorganisaties bezig. waar ook niemand uh, wat van af weet. Waar ook nauwelijks wat aan gedaan wordt. En die mensen hebben het inderdaad uh, nodig. als ze steun willen hebben van, uh, van, van comité's of van kerkelijke organisaties. Dat zijn de enigen die, uh, die, die uh, daar aan wat willen doen. En de hongersnood is echt gigantisch in Eritrea. Het heeft daar. Uh, uh, vijf jaar niet geregend op, op dit moment. Dat betekent dus dat, alle, dat, dat, dat, er ook, dat de hervormingen, dat die vertraagd gaan worden. Want het gaat nu om het, uh, om het naakte bestaan van die mensen. En aan de andere kant proberen ze nog een beetje ook uh, zeg maar sociale hervormingen toe te passen. Maar als er geen eten is, heeft dat weinig zin meer. En wat, uh, wat de Ethiopiërs doen op dit moment, is, ook, is ontzettend misbruik maken van de situatie. Door wat er aan, aan Oosten is... Om dat te verbranden met napalm. Of om daar een paar legers le doorheen te sturen. Het vee mee te slepen. Om echt zo bevolking, om echt het land zelf in handen hand te krijgen. Maar dan wel ontvolkt op dit moment. En er is natuurlijk ook steeds meer mensen trekken weg uit, uit Eritrea. Het gaat op dit moment zo'n zo half miljoen Eritreërs die ergens anders zitten. waar zo, ik dacht zo'n 400.000 in de Soedan in vluchtelingenkampen zitten. Het is dus een, een massale volksverhuizing vindt daar plaats op dit moment. En dat op een bevolking van 3 miljoen Eritreërs, waarvan een half miljoen al elders zit. EEG is een hele belangrijke invloedsfactor natuurlijk in wat er gebeurt in de hele hoorn van Afrika. Niet alleen met zijn economische hulpprogramma's, juist ook met zijn voedselhulp. Ik denk dat als in Nederland meer bekend wordt over wat er gebeurt in Eritrea. Dat de Nederlandse overheid binnen de EEG kan proberen te zorgen dat althans de voedselhulp meer gelijkelijk verdeeld wordt en terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Zijn, hebben jullie als standpunt bijvoorbeeld met jullie comité dat, dat de hulp aan Ethiopië, de voedselhulp en de ontwikkelingshulp uh, stopgezet zou moeten worden? Een soort economische boycott van Ethiopië nee, dus. om, om een politieke drukmiddel te hebben? Ja. Nee, zeker niet. Het is uh, uh, heel duidelijk dat er ook in Ethiopië zelf grote gebieden zijn die bedreigd worden door de droogte. Of de hulp effectief is, of het werkelijk terecht komt op de plekken die het nodig heeft, dat zou ik niet uh, op me durven nemen. Ik weet niet of het gebeurt. Ik denk wel dat het erg nodig is dat, de hulp, dat de, juist ook de voedselhulp aan Ethiopië wordt doorgezet. Ik denk alleen dat het belangrijk is om voor ogen te houden dat de hulp die bestemd is voor het noordelijk gebied, voor Eritrea, via Ethiopië zeker niet aankomt. En dat dus voor dat gedeelte nieuwe aanvoerlijnen gevonden zullen moeten worden. Sir Samuel Baker, de ontdekkingsreiziger die later het Albertmeer zal ontdekken... ...verafschuwt Gartoum vanaf het eerste ogenblik. Een nog vuiler, ellendiger en ongezondere stad kun je je niet voorstellen... ...schrijft hij in 1860. De hitte is ondraaglijk, als de Gaboep waait, de woestijnwind... ...is de lucht door het opwaaiende zand midden op de dag zo zwart als de nacht. Baker staat in de vooravond van een reis langs de Nijl. Hij hoopt de bronnen te ontdekken. Gartoum is het laatste stukje beschaafde wereld... ...voor wie in die dagen zuidwaarts trok. Na Khartoum is alles onzeker. Elke karavaan is een avontuur. Elke reiziger die uit het zuiden terugkeerde... ...bracht nieuwe, opwindende en wonderbaarlijke vondsten met zich mee. Dieren die niemand ooit gezien had. Planten en bloemen van ongebruikelijk formaat... ...met nieuwe geuren en kruiden. Stenen met goud of zilver en ladingen ivoor. En niet te vergeten, woestoogende, gitzwarte inborlingen... ...met ringen door neus, oren of lippen. In Khartoum woonden in die jaren voornamelijk Syriërs, Grieken, Kopten, Turken, Armeniërs en Egyptenaren. Er waren niet meer dan 30 Europeanen voor wie de maandelijkse kamelenkaravaan uit Egypte het enige contact was met de westerse beschaving. Meer dan wat ook leefde Khartoum in die tijd van de slavenhandel. Elke armoedsnaaier met lef kon met wat geleend geld een legertje opzetten van zo'n paar honderd man. Daarmee trok je dan zuidwaarts langs de Nijl om op een willekeurige plaats aan land te gaan en een deal te sluiten met de lokale chief. Samen met de chief werd dan een naburig dorp overvallen. De hutten werden in brand gestoken, de voorraden voedsel, vee en ivoor meegenomen en de bewoners, vooral de vrouwen, als slaven, vastgebonden aan hun kinderen, ingescheept. Op den duur had elke handelaar zijn vaste gebiedje waar de plaatselijke chief steeds weer voor een verse voorraad slaven en ivoor zorgde zodra de handelaar langskwam. Op die manier werden kapitalen verdiend. Officieel was deze handel verboden, maar het enige gevolg van dat verbod was dat de slavenmarkt naar buiten Khartoum werd verplaatst. Ergens aan de rand van de woestijn. Vandaaruit werden ze per kameel naar de Rode Zee vervoerd of rechtstreeks langs de Nijl naar Cairo. Nu, honderd jaar later, zit Soudaan nog met de gevolgen van die lucratieve handel. De slaven van welheer komen voor de zoveelste keer in opstand tegen de Arabieren slavenhandelaren van toen. Hé joh, Hij Oei! op, hier dus te slapen. Hey joh, kom naar hier. Hé, ik Hey Jok. Oh, hey je allemaal. Allemaal langs de kant mensen te slapen. Iets gaat doen. Nog steeds, zou ik aan het zeggen, s'avonds. Stikdonkere verlaten de verlaten straat. De rolluiken zijn neer. We lopen een soort galerij een beetje het meelbieterij tegen een blikje te schoppen. Nou, wat Geert zegt is inderdaad waar. Hè? Ja, god, wat is dit een depressieve stad, hè? Smerig. En overal waar je loopt liggen mensen te slapen. Ze zitten tegen die muur aangehangen, liggen onder stukken zeil. Plastic. Af en toe heeft er iemand een deken, ik heb gehoord, het schijnt een koude golf te zijn, maar hier schijnen duizenden mensen buiten te slapen in deze stad. Ik hoorde onder de zaal een kind huilen daar. En aan de overkant, onder die vrachtwagen, zei ze, om tegen de kou beschermd te raken, tussen, de, tussen die dubbele achterwielen helemaal gekopen onder die assen. Hij lijkt een gaat heel een, gezin, hè? Het een heel gezin wat daar ja. zit. Ja. Het vuil ligt hier zo hoog als bij ons toen bij de staking, behalve dan dat het nu niet in zakken zit hier. En daar overheen katten, honderden katten die elkaar krols achteraan lopen te meppen. Het stinkt ook ontzettend naar kattenziek. Modderplassen op straat, ik heb het echt vergeleken met een paar jaar geleden. Zo'n depressieve stad geworden. Goed, dit om in de stemming te komen. Maar er komt nog meer bij. We zitten een paar dagen hier. We moeten naar het zuiden, want we gaan die nijl toch langs immers. Die witte nijl. En dat lukt dus niet. Ja, het is allemaal slecht nieuws, hè, tot nu toe. Ja. Ik denk dat we daarom ook zo depressief zijn in deze stad. Maar wat we gehoopt hadden, dat om, uh, ja, om over land naar het zuiden te gaan, dat wordt echt heel problematisch. Het enige wat we nu hebben, na, na drie dagen eindeloos telefoneren. En, en vooral radiocontact zoeken met, uh, met mensen op het platteland. Nou, het enige wat we nu hebben, is dat we morgen mee kunnen liften met een vliegtuigje naar Malekal. Dat is hier zo'n... Nou, 600, 600 kilometer vandaan ik ben het is goed dat we gesplitst hebben want op die manier hebben we veel verschillende mensen kunnen spreken ik ben en bij UNDP geweest de United Nations Development Program, en bij UNICEF de, de kinderorganisatie van de Verenigde Naties en UNDP kan in dat gebied waar wij willen reizen helemaal niets voor ons doen niet bereid om eigen mensen daar door dat gebied te laten gaan veel te gevaarlijk niet Vanwege, alleen vanwege het, het, zeg maar het georganiseerde verzet vanuit het zuiden tegen de regering hier in het noorden. Maar veel meer vanwege bandieten die zich, uh, zich verzetsmensen noemen. Maar die gewoon uit zijn op geld. Die wagens aanhouden, uh, camera's, bandrecorders, geld, alles afpakken. En iemand, iedereen in, in zijn onderbroek daar midden in de bouche laat staan en ik moet zien hoe die verder komt. Ja, Gierbert en ik hebben ook gesproken met, met Nederlanders die in een plaatsje Abiel in het zuiden mm -hmm. zitten opnieuw geëvacueerd zijn. Daar is al drie keer, in dit geval door guerilla's, met mortieren en mitrailleurs geschoten. En daar zijn de laatste keer zestien doden bijgevallen is, uh, zijn, en, en huizen platgebrand, uh, lijken op brandende huizen gegooid. Dat, en, en dat is niet overdreven, dat zijn gewoon keurige Nederlandse ingenieurs die daar nou, de strik van hun leven. Uh, niet dat het zozeer tegen hun gericht is, maar ze zitten er wel dus in. Moeten weer geëvacueerd worden? Nou, vreselijk. Wij hebben uh, radiocontact, hè? dat is uh, het beste wat je hier kunt hebben. Telefoon zo, dat werkt niet. We hebben bijvoorbeeld een gesprekje opgenomen bij de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Om eens te informeren bij iemand die in het zuiden zit. Of het echt zo erg is. Uh, als je het leuk vindt, wil ik wel een klein stukje laten horen. Oh, je hebt het op de band. Ja, is ja, goed. Ja, kwaliteit is, maar goed. There is some. Then there is another uh, question that's concerning the road situation. Um, the reporters of the VPRO like to go overland. They wish to go overland and uh, i want to know how's the road situation between wow and juba do you know something about that over i think wow juba is not really advisable Over. Not really it's not really advisable uh, can you clear this over um, i think near wall wow, it is not always er uh, is een er is over. Ze zeggen dat het uh, in, in Wouwen, dat is een provinciehoofdstad in het zuiden waar we ook heen willen, Ronald en ik, dat het daar op de weg, uh, op de weg niet veilig is. Je hoorde ook, die de maffe situatie is dat de, de politie, uh, ja de politie het politiebureau niet meer uitdorft, op uh, hoogstens nog een beetje patrouilleert in de dorpen, maar daar echt niet meer buiten komt. En dat je gebieden hebt tussen steden, het is zo'n groot land hier, gebieden zo groot als Nederland. Hè? waar de politie niet meer komt en het leger niet meer komt... waar het gewoon overgelaten wordt aan, aan opstandelingen en repellen... en dus ja, waar bandieten en struikrovers vrij spel hebben... Nou, en daar, moet je, daar moet je dan doorheen en je bent gewoon vogelvrij... dus niemand die je beschermt. Ik, ik denk dat we het niet moeten doen als het echt... Uh, als, als nou zoveel mensen zeggen dat, dat je dat niet moet doen... Dan ben, toch, dan ben je toch lijp als je dat wel gaat doen? Ik nou, voel daar niet zoveel voor. Wat gaan we dan doen? Zullen we een telex sturen naar de, de VPRO... Uh, uh, moet in de schoenen keren terug. Ik heb veel over voor de luisteraar, maar <laughs> niet niet om door een stel bandieten. Uh... Maar wat doen we dan in Malakal? Ja, dat zien u... we daar wel. Dat moeten we in Malakal wel zien. Ja, ja. Oh, wat een fantastisch gezicht hier. Vanuit het vliegtuig zien we Gartoum. We zien de witte Nijl, de blauwe Nijl. We zien hoe ze uit elkaar lopen, hoe de ene dus naar, nou ja, zeggen zuidwaarts niet zo loopt, maar in ieder geval uit het zuiden komt, en de andere vanuit het uh, oosten komt en hoe ze bij elkaar komen en dan samen één rivier vormen. En wij gaan nu in oostelijke richting langs de Blauwe Nijl gaan we naar uh, Addis Ababa. Ja. Doe doen? <laughs> Twee dames op ontdekkingsreizen, <laughs> op zoek naar de bronnen van de Blauwe Nijl en uh, in, vanuit het vliegtuig dus, schitterend overzicht over de rivier, dat wel. Maar uh, uh, ja, eigenlijk hadden we dit natuurlijk in een, in een, in een boot moeten doen. Of uh, op een kameel. Of, uh, en niet in een vliegtuig van Lufthansa. Wat trouwens totaal verlaten is. Er is dan vijf mensen in. Het is gewoon een privé vliegtuig waar we mee vliegen. Iets van, van tien saaie zakenmannen zitten er verder in dit vliegtuig. En dat belooft dus ook niet veel voor de... Aantrekkelijkheid van anders Abbebaan dit moment misschien hè? <laughs> Nee, ik denk niet dat er erg veel animo is om daar naartoe te gaan. Maar ja, van onze kant dus wel. U luistert naar de VPRO op Hilversum 2. Na het nieuws kunt u tot kwart voor elf verder reizen over en langs, zowel de blitte als de blauwe Nijl. Tot zover deze reis langs de Nijl op weg naar haar bronnen. Aan het werk waren Kees Slager, Paul Aalbers, Jan Donkers... Roel van Broekhoven, Gerard Jacobs, Ronald van der Boogaard... Ton van der Graaf, Kiki Amsberg en Juke Veninga. Dit was een uitzending uit maart 1984. De VPRO vulde die maand al haar zendtijd... verdeeld over alle zenders... met de grote reportage over de Nijl en Noordoost-Afrika. Zoiets zou nu onmogelijk zijn, maar goed, dat even terzijde. Wilt u iets kwijt aan ons? Wilt u reageren op wat u allemaal hoort in Woord? Heeft u vragen, opmerkingen of verhalen? Mail dan naar Word@vpiro.nl Of stuur een kaartje. Dat adres is VPRO word, Postbus 11nl 1200JC in Hilversum. En volg Woord ook via Twitter. Dat is twitter.com slash woord.nl. Of ga naar onze Facebookpagina. Dat is facebook slash woord.nl. En als u geen nachtbraker bent, geen nood. U kunt het programma ook beluisteren via www.radio1.nl. Of via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. Direct abonneren op de podcast. Dat kan natuurlijk ook weer via www.vpro.nl. Dus dat zijn alle huishoudelijke mededelingen. Hierbij woord op Radio 1. Uw gastvrouw Nora Romanesco. De techniek, overigens, dat moeten we niet vergeten. Die wordt gedaan door Bart Schultz. En hij knikt nog redelijk fris en fruitig. We gaan luisteren naar prachtige muziek. Dem dem dem fan, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan, I'm Dert bii ji espass bou lendem bi sama beti ki souf ki wout garabi nga kamen ni ni no mo soxe bouba city garabi bou dem gi ker gi def may mulu lendem dem ngir dafa I'm bi la katuma tau bi pare sitisma <music> no le santo me santo me wan ma One kharit wan lu gi nga One moy ma ko ya eh what do you need eh eh yo wila One wan you, what do you want? Nadur, de nachtegaal van Dakar. Hij werd geboren op 1 oktober 1959, de zinnige zanger. Dit was het nummer Leaving en dat doen wij ook uit dit uur althans. Daarna zijn we gewoon weer bij u terug. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar de keuze van radiomaakster Jacqueline Maris. Absoluut de moeite waard om daar even bij te blijven. Graag tot zometeen.